Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een schipbreuk voor de kust van Jemen zijn zeker 68 Ethiopische migranten om het leven gekomen. Dat meldt de Internationale Organisatie voor Migratie. Het schip vervoerde zo'n 150 mensen en zou in zwaar weer terecht zijn gekomen. Het dodental kan nog verder oplopen. Ruim 70 mensen worden nog vermist. Veel migranten uit Afrika proberen in gammele schepen over te steken naar Jemen om via dat land Saudi-Arabië en andere golfstaten te bereiken... in de hoop daar werk te vinden. Terrororganisatie Hamas zegt dat het bereid is... hulpgoederen van het Rode Kruis naar Israëlse gijzelaars te brengen... op voorwaarde dat Israël veilige routes mogelijk maakt... en geen vluchten uitvoert boven Gaza... tijdens het aanvoeren en verdelen van de hulpgoederen. De Israëlische premier Netanyahu riep het Rode Kruis eerder vandaag op... om eten en medische hulp te verstrekken aan de Israëlse gijzelaars... Op X zei hij dat ze systematisch worden uitgehongerd en fysiek worden mishandeld. Vrijdag verspreiden Hamas en islamitische jihad beelden... waarop twee uitgemergelde gijzelaars te zien zijn. Een bezoeker van een concert van Oasis is gisteren overleden... nadat hij van de bovenste ring van het Wembley-stadion in Londen naar beneden was gevallen. Het gaat om een man in de veertig, schrijft de Britse krant The Guardian. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk... De politie roept bezoekers op videobeelden te delen. Oasis heeft medeleven betuigd aan familie en vrienden. Het weer bewolkt. Er trekt regen van oost naar west over het land... bij een toenemende westenwind aan de zee tot kracht 5 of 6. Later vannacht trekt de regen weg. Overdag in het noorden bewolkt met kans op een bui. In het zuiden vooral zon en dan wordt het 21 tot 23 graden.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 Ja.